Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Russische regio Koersk zijn volgens het ministerie van calamiteiten meer dan 76.000 mensen geëvacueerd uit het grensgebied. Oekraïnse militairen vielen vijf dagen geleden Koersk binnen... en boekten sindsdien tientallen kilometers terreinwinst. Rusland kondigde eerder vandaag meer maatregelen aan... om verdere aanvallen te voorkomen. Zo worden meer controles uitgevoerd en telefoons afgeluisterd. Ook zijn er reservetroepen naar de grens gestuurd. Internationaal wordt er met afschuw gereageerd op de Israëlische luchtaanval... op een schoolgebouw in Gaza-stad waarbij tientallen doden vielen. eu buitenlandschef Borrell heeft het over bloedbaden waar geen rechtvaardiging voor is. En de VN-rapporteur van de Palestijnse gebieden spreekt van genocide. Volgens Egypte laat de aanval zien dat Israël niet de politieke wil heeft om de oorlog te stoppen. In Den Haag is door een kleine honderd mensen gedemonstreerd voor een kinderpardon... Aanleiding is de zaak van de Armeense jongen Mikael die in Nederland is geboren en opgegroeid. Hij en zijn moeder dreigden te worden uitgezet na een uitspraak van de Raad van State. Bij de demonstratie spraken ook kinderen die in een vergelijkbare situatie zitten als Mikael. In Brazilië zijn 21 lichamen geborgen na het vliegtuigongeluk van gisteren... ten noorden van de stad São Paulo. Bij de crash kwamen alle 58 passagiers en vier bemanningsleden om het leven. Het vliegtuig kwam vanuit het zuidwesten van het land... en kwam op ongeveer 80 kilometer van de luchthaven in de problemen. Daarna stortte het toestel neer in een woonwijk. De Braziliaanse president Lula heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd in Brazilië. Ook wordt er een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de crash. Het weer veel zon en af en toe bewolking bij 22 tot 26 graden. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 20. En vannacht kan het wat mistig zijn. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag. Met af en toe wolken. Het wordt dan iets warmer. 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Bay to take her. taker Ty krain men projes, tko lubow trazi tu je na plaży, pašto mi nedožesz. Te usne twoje śudo su moje, za sebe ne znam više. Hipno bez znak magaj mo umrak na ljubawsnaj miriše. Ti si meni početak i kraj su sa slime, u glavi luidi, luidi, da dat ma is ira, is niet een normaaloo, ma samo minus minuutsnog dan Het su moje, za sebe ne znam wonder, hitno daj een wonder. Het is een wonder, het is een wonder. Het is ljubav je moja srce za tebe diše, i jednog dana, neka is een wonder. Het is een meni Het i een wonder. Het Sumi, u glavi ljudi ubielo, nije, da se juni pomano, ma šta mi ramiš ni normalno, šatori na sne, ma samo mi u sobą da nije.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 We gelachen en waren joh. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Zandvoort, 106.9.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 Ik kwam Maria tegen in een kroegje, ze zat zachtjes te huilen. Ik troostte haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit de hand. Er zaten hele vreemde drankjes tussen, maar wat ik proefde, ai ai ai, toen ik haar kuste. Ze smaakte zot, zout, zuur, ze smaakte na de zomer. Maar te goed, fout, puur de is ze de zwaar.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 die naast zaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM's antwoord. Aju! Adubbelu! On this night of a thousand stars Let me take you to heaven's door We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 There anymore On the magical day When you first came my way Me and On this night On this night Of a thousand stars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 Nam ik niemand tegen. Wil jij wat drinken? Of slaap het. We...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 Zal ik nog zo wegkomen? Eén zomerabond met jou Entertainment voor you. Meer dan radio. De dagen worden muziek, de klok gaat weer vooruit.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 die dagen zonder belgen gezet. Het wordt weer zonder en dan ga ik even lekker uit de boom. En die deed van lang leven de loom. Ik hoef niet steeds naar Spanje, het land met zijn alleen.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 Die dagen zonder vulkeer, het wordt bijzonder, en dan ga ik even lekker uit de bol. En ik denk alle even de Wat is het weer gezellig, hè? Vret hij.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 there van mij Blijven, Blijven zitten, zitten alsjeblieft. Ja, maar dat we doen. I'm not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 Blik maar schrijf Alsof je niet zo meer gaat Want je loog en bedroom Zijn te schrijven alsof je CFM Zandvoort 106.9 en DAB Plus 6A I see you sitting there alone Crying your eyes out baby while everything is going wrong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 Ik voor me uit, terwijl ik haar zag dansen. Deed nonchalant, maar oh, wat was ze fijn. Haar lieve lach, haar zachte huid. Ik zat van mijn kans en ik wilde heel de avond bij haar zijn. Jou, jou, jou blijf je kussen. Maar aan jouw lippen krijg ik nooit genoeg.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 Neer. Ze wist me zo te raken En er was sowieso geen weg meer terug Nu is de tijd dat ik probeer Met haar zonde lakens Ze maakt me gek wanneer ze mij weer kust Jou, jou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 En je zou vanavond komen: hier weg over jou verwacht. Die zat voor niets te dromen dat jij hier zou zijn vanavond. maar jij liet mij hier zitten.